Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. De meerdaagse referenda in bezette Oekraïnse gebieden gaan vandaag hun laatste dag in. Inwoners in die gebieden mogen stemmen of ze bij Rusland willen horen of niet. Maar een vrije keuze is er niet. In sommige gebieden worden inwoners namelijk gedwongen om voor te stemmen. Oekraïne en Westerse landen hebben al aangegeven de uitslag niet te erkennen... Een medewerker van een tbs-kliniek in Almere is ontslagen omdat hij een patiënten zou hebben misbruikt. De therapeut zou een vrouw hebben gedwongen om seksuele handelingen bij hem te verrichten, zegt de telegraaf. De man heeft bekend en is inmiddels ontslagen. Het verbod op mentholsigaretten dat twee jaar geleden inging... heeft zeker geholpen, blijkt uit nieuw onderzoek onder rokers. Na het verbod bleek dat onder de mentholrokers... maar liefst 26% was gestopt met roken. En bij de niet-mentholrokers was dat een stuk minder, namelijk 14%. En er waren ook veel meer stoppogingen. Ondanks alle stoppers zijn er sinds het verbod wel veel middeltjes te koop... om diezelfde mentholsmaak te faken. Hierdoor blijven mensen alsnog roken. Of het is juist een reden om te gaan roken. De wet moet dus strenger, vinden de onderzoekers. En misschien maak jij je hier ook wel eens schuldig aan? Soms kijk je op de telefoon heb je een belangrijk appje. Ja, dat is verleidelijk om dan toch even de telefoon te pakken. Ja, appen achter het stuur kan soms zo verleidelijk zijn. Maar is eigenlijk hartstikke gevaarlijk. Jaarlijks gebeuren er tientallen ongelukken door. Met de campagne Mij niet hebben wil de overheid hiervoor waarschuwen. Maar een waarschuwing alleen is voor veel automobilisten nog niet genoeg. Op verschillende wegen staan daarom ook scanners. Een modocam maakt filmopnames van het verkeer wat onder hem doorrijdt. Want de modocam staat op een viaduct. En dan kijkt hij of daar iemand met een telefoon in de hand zit. En als hij dat constateert, maakt hij een foto voor de politieagent die hem bedient. En word je gepakt, dan krijg je een boete van 250 euro. Het weer nog opnieuw een herfstdag vandaag. Af en toe wat opklaringen, maar vooral veel regen, wind en af en toe zelfs onweer. Het wordt niet warmer dan 12 of 13 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Vanwege een spoedreparatie nog altijd een lange file op de A8 vanuit Zaanstad naar Amsterdam. Bij knooppunt komplein is de vangwiel beschadigd. Daardoor is de rechter reishoek dicht. Hou rekening met drie kwartier vertraging vanaf Zaanstad...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 Welkom bij ZFM, de kant nog wal show. <lacht> ZFM, het geluid van Zandvoort. Ja, ja, ja, ja. ja, ik, moet je, zat, even, ik zat... moet je even een kleine, kleine, kleine veer in de popper te geven. Weet ja. je dat er ook nog hier een ex-Beatle op uh, te horen is geweest? Nee. Nee, weet je dat niet? Nee, dat, dat weet is ik John niet. Lennon uh, die heeft hier ook uh, aan meegewerkt. aan dit. Ja, waar? Ja, zeker. Een oude rocker. Dat weet jij dan weer, Jaap, als uh, ja. presentator. Ja. Een oude rocker. Een geluid. David Bowie was het. Uh, goedemorgen, mensen. Goedemorgen. Heerom. Goedemorgen, heren. Als iemand die documentaire was, die van Dave Bowie, goedemorgen. Nee. Nee, nog niet. Schijnt er wel um, heel Mijn zoon is naartoe geweest en schijnt heel bijzonder te zijn. Dus oh, het is ja? heel abstract en een beetje arty-farty, maar hij is. Ja, dat was, de ja, man die al was altijd natuurlijk altijd voorloper ook. van uh, ja. die stroming. Maar het is een beetje een soort hype, hè? Of hype, een soort trend. Eerst had je Bohemian Rhapsody uh, over Queen. Elton, Freddie die ja. Toen he? Rocketman, Elton John. Ja, ja. Elvis. Elf well, ja. is nu uh, in de bioscoop. Ja, met Tom Hanks als komen parker. Elfvis, is aangevraagd door Nathalie die vandaag 12 is. <laughs> oh, <laughs> mijn god, wordt het zo'n dag. Da ja, Is er <laughs> wel weer voor. Ja. Weer om in je bed te of een, of een erfenis te verdelen, dat kan ja, natuurlijk ook. Ja, je weet het vaak niet. Vaak kan je het ook niet weten, dan hebben we heerlijke taartjes weer, Frank. Komt ja, het dan. is uh, ja. dinsdag, hè, Big uh, JT Day, Jimmy Turner Day. En dat, daar hoort natuurlijk, uh, zoals de naam al doet vermoeden... een taartje bij. Van meneer Draaier. Van meneer Draaier zelf. Op oh, het hoek deze is wel heel erg lekker, de, hoek hoor. Van de ja. Tegenover de, de Luciano Clubhouse zitten Jimmy Draaien met uh, de enorm fijne taartjes, de hand, ja. gebak, koekon, bonsbons en, en wat dies meer. Zijn. Je mag geen reclame maken. Oh, broer. dat mag niet. Luister te komen. De Luciano werd al genoemd, hè? Dus uh, ja. er zit nog meer, hoor. Nee, maar ik had het ja, over slagerijen ook. Die... Oh, die ga je toch draaien, zo niet? Nee. Nee. Die toch? Nee. Willen... Nee, nee. Maar ik neem aan dat alle ijssalons. Ik zag van de week dat de ijssalon open was nog. Ja, ja. hij is nu ook open, Luciano. Het, ze doen ook uh, uh, wafels en andere shit toch? ja een ijs. Ik. Ja, nee, geloof ik wel. Ik, ook ah, ik moet zeggen, ik vind het een waardige vervanger voor wat ooit Giroudi was. Laat ik dat zo zeggen. Want de laatste jaren van Giroudi wist ja. ik niet meer. Maar dit is... Uh, ja, ik ben het geheel met je eens. Hoor. Ja, ice is back. Regelmatig nemen wij als toetje een ijsje. Ja, nee, ik snap ja. dat. En je bent dus via een thuiswedstrijd. Ja. Twee tellen lopen. Je ja, jij hoeft niet de heel ver. Nee, hoor. Nee. Ze smelten ook niet onderweg. Sterker nog, als jij een plateautje en een touwtje laat zakken... je interesseert die meisjes die daar werken een beetje... dan zet ik dat plateauotje en dan taakel jij het alleen maar naar boven. Maar kan. Ik je nog even één hap nemen, Ger? Kan je bijna verstaan. Tikkie, ja, tikkie, terug. Ger is echt de enige radiomaker die ik ken. Ja. Die negen van de tiggen met zijn mond vol praat. Ja. ja, maar dat maakt er niet uit? Nee, joh, dat doen mensen Wangzakken thuis. Uh, zakken vol, ja. hè? Dat doen mensen thuis ook. Zeg, ben jij Doe je vader ook en je moeder ook zo van moet je niet eerst je mond leeg eten voordat je dan wat zegt. Ja, ja, dat mijn dat altijd, zei mijn ja, moeder toch hadden, altijd of niet? Mijn of moeder niet. zei dat. Maar over moeders gesproken, gisteren, ik, ik heb de, de Mercury verkocht... en ben uh, ja, in de, de markt verkocht. eventueel voor een andere koets... En, waarbij ik zelfs eventueel bereid ben om het buikje voor in te ruilen. Maar dus ik dacht, uh, ik ga dinsdagmiddag, uh, wat was het, maandagmiddag eigenlijk... ik reis af naar het altijd gezellige Enter... En dan de, in de Unie de in de de de bij, de bij uh, ja. Deventer, oh, Almelo, he, am, <laughs> Hengelo, Hengelo, Hengelo, Hengelo. En Hengelo. <hijen> maar uh, ja, ik, ik gok het er maar op. Ik denk speciaal vroeg weg, half vier. Maar ik was uh, vijf over half zeven was ik er. Ja. Want ik van de ene verkeersongeluk in de oh, andere ja. file. En ja, ik had het kunnen verwachten. Maar, uh, dan denk maar ik, dan ga je niet iets, iets kopen of iets verkopen? Nou, ik ging kijken naar een Cadillac sedan de file in 1962. Want je hebt nu maar twee Amerikanen. Nee, maar nee één ik aan heb aan eentje, eentje. ja, ja. Alleen een meetje of 7,5. Nee, ook nee, 5,75. Oh, oh, voor jou is dat best klein. Ja, maar heel veel groter zijn ze dan Je hebt de, de, de Imperial... Uit 1973. Dat is de grootste Amerikaanse Amerikaan je in de file, hè? Ja. ja. Ooit ja. gebouwd. Er je komt ja. dan nog een voort. In en je neus zit een bandveld. Ja. Nou, en dat, dan, dat, en dat, dan, dat idee dus. Ja. En dan moet je eigenlijk wachten. Ja, ja op jezelf ja dat is helemaal ja. mooi. maar goed het was aardig om te zien de man had nog een heel loodje met wat andere Amerikanen Dat deed hij ook als hobby een soort, soort paarden maar uh, ik ja hij uh, het was niet helemaal wat ik zocht dus, uh, ik, maar goed je ik moet ik een beetje de markt, uh, de markt uh, in je de bent gaten drie blijven uur houden jan, jan joker geven een auto die niet ja maar het heeft ja, een wat wel wat hem weer een leuke man je, het is een hobby en, uh, heb je een drankje gekregen van die man ja, een kopje koffie. Het enige drankje wat we ja. uh, met 12 O's. Ja. <laughs> Uitenten. Kijk, dat is niet. Nee. Cola. <laughs> Kijk, zo neemt het toch nog een aardige wending. Ik ja. zal maar niet zeggen waar ik uh, afgelopen zondag ben geweest, nee, want dat niet. is een gruwel nee, voor doe jou, we, denk ik hoor. Doe, ik, we, doe, doe maar, maar niet jouw. Ja? Zool, de, de, de, de electric vehicles experience. daar ben ik even oh, geweest. Ja, nee, dus nee, dus nee, dat nee, niet vind dan jij dan nee. niks. Nee, nee. Hey, laat maar. Uh, la, la, la, Hoewel ik wel, hoe wel vanmorgen nog even een zo'n fotootje aan mijn vriend Gerst stuurde van een nieuwe DeLorean die er dus klaarblijkelijk aan zit te komen. Niet normaal. En heb je dus een polshorloge bij en dan kan je zo ongeveer dat ding. Uh, volledig mee bedienen. Maar het ge feit Dat je er ook net zelf in moet zitten om vooruit te komen. Maar dus, krijg je e het e horloge bij de Delooy... of krijg je de dooyen bij het Ja, van de je. Ja, dat, de weet je. Nou, dat en, weten dat weet ze nog no niet. Ja. Dat zijn ze nog niet uit. Maar, uh, maar het is wel uh, dat uh, die Delooy... Ge geef je ook een knuffel. Oh, geef je een knuffel. En geef je een knuffel. Ja. Je knuffel. Oh, wacht even. Dan, uh, uh, hoe zat dat nou precies? Nou, dan? je kan dus... Uh, je, als je iets... Uh, aantoetst naar je geliefde, dan kan je geliefde jou een virtuele knuffel geven en dan wordt het, komt dat het binnen op dat horloge en dus ook in de auto. En dan gaan die, die, die, die, die zijwangen van je bestuurderstoel, die, die vouwen zich zo'n beetje zo om je heen. Zo. Ik krijg een krijgen knuffel. En ja, en wat het enige wat ik nog niet kon vinden is of het dashboard iets uitkomt waarbij je dus nog een orale verknettering ja, krijgt. Ja, dat zou wel goed zijn. Ja, voor sommigen misschien, ja. ja. Je, je hebt over... het nog steeds over de DeLorean? Nee, nee, ja, het, nee het gaat over ja. hele andere dingen. Nou, maar goed. Ik, weet, ik heb ooit een reportage zien over een meneer in Amerika en die heeft alles van DeLorean gekocht. Want op een gegeven moment die fabriek ging natuurlijk failliet. Ja. Die fabriek van DeLorean bleek uiteindelijk met cocaïne gepakt te worden. Waardoor die uh, fabriek over de kop ging. En die auto blijft natuurlijk een legendarische auto vanwege uh, Back de to, to the Future. Ja. Ja. En die man heeft dus gewoon een hele fabriekshal vol met allemaal. Dus die maakt nieuwe DeLoreans van oh, okay. alle onderdelen die hij toen ooit heeft opgekocht. Oh, Martin Banaan heeft er nog één hè? Ja, fantastisch. Ja. Maar de, de, ja? Hebben ze dus er komt een elektrische versie van de DeLorean. Ja, dat vind ik heilig schennis. Als het het echt oude model is... En je, dan... je legt de accu's in. Ja. Nou, maar zijn, dat... ze, zijn ze geld waard? Niet zo heel erg veel. Nee, hè? nee want er zat een Renault V6 in. Dus dan sla je al gauw plank mis natuurlijk. <laughs> nee, maar dat is wel... Ja, wacht even. Ja, we vindt... gaan ga eigenlijk tegen, jou, tegen jouw verhaal in jou. Maar wat ja. heb jij daar aangetroffen? Want jij bent niet zo'n Nou, auto toch? Um, uh, kijk, ik was er geweest. Um, en ik heb daar wel uh, studenten van de TU Delft. Ah. En die hebben daar een uh, LMP2-wagen staan. Okay. Dat is alweer een 2019 auto. En daar hadden ze een waterstoftank in uh, gebouwd. Oh. En die zorgt voor de elektrische aandrijving van die elektrische motor. Dus niet met een accu, maar gewoon met nee, waterstof. Het is de fuel cell noem ik dat En daar zaten dus twee tanks in. Eentje achter en eentje naast de rijder. En toen vroeg ik aan deze jonge man. En ik zeg van, is dat dan niet gevaarlijk? Want we hadden vroeger in de jaren tachtig in de Formule 1... die rijden de benzinebakken. Hij zegt, nee, dat is, uh, is kogelvrijwerend uh, materiaal wat er in die uh, zit. Nou, ja, en die dus dingen die gaan hard ook. En ze zijn nu al bezig om er met twee waterstofcellen te bouwen. Dus uh, wat dat er gaat Sowieso. Uh, willen ze weer gooien uh, gaan doen uh, in de LMP2-klasse? Uh, ja, we gaan het niet... zien in mijn ja. ja. Ik had, ik had ja. eigenlijk uh, nog wel een heel mooi aansluitend uh, verhaal op die de DeLorean. Want ik denk, ja, als we het dan toch over die Julius. Uh, <laughs> over de, de DeLorean hebben. Nee, <laughs> nou, als we het maar dan je... over die de DeLorean ja? hebben. Het, alsjeblieft een plaat op, man. Ja, okay. dan denk ik ja, weer ja, aan ja. deze. Of niet? Of mag ik maar niet? Ja. Ja, ik denk... Uh, uh, Huey Lewis. Huey Lewis in de news. DeLorean. Zo'n boef van. Ja. <laughs> Zo'n boef van. Run Heet die Hughie. ja hui over Louis is hij familie van Louis Hemond nee dat is de achternaam dit oh ja dat scheelt <laughs> en hij kleedt zich ook niet als Louis hey, Hemond nee hey, hij komt net uit Portugal hè ja hoe is het geweest het was bijzonder fijn want we willen natuurlijk heel zandvoort weten en ik moet zeggen want ze hebben jou gemist ja in de Halterstraat en op de Boulevard <laughs> nee het was uh, nagenoeg windstil en bijna 30 graden zo, zo. Dat is echt wel zo enorm fijn. Ja. En uh, ja, even met, uh, met mijn kleinzoon in de weer geweest. En, en je hebt voor mij een, een, een nieuw glas in de bril laten plaatsen. Hè? Nou, daar is men uh, mee doende Maar je weet, dat soort dingen gaat niet zo snel in Portugal. Nee, hè? Dus uh, dat kan even duren. Maar uh, ja, we gaan het zien, G. Dat, uh... ja, uitspanning en sensatie, Frank. Ja, nou, dat scheelt... Uh... Uh, Tino's piept een beetje. Sorry? Ja, ja omdat je je uh, koptelefoon op je... Oh, kijk aan. Ga lekker janken. Ga lekker janken. Maar het is uh, wel prachtig, <laughs> ja. Maar steeds meer uh, Nederlanders en dat? Engelsen verhuizen definitief naar Portugal. Ik stond daar zo van te kijken. Oh ja? Het is echt ongelooflijk. Maar ook die buurt? Ja. Boven, nou, dat, boven, dat, boven, boven Lissabon? Juist, hè, zit. ten noorden van Lissabon. Ja. Of ten noorden van ja, Lissabon? Ja, en met name, ja, het plaatsje Ericeira, waar Darcy en ja. Jasper wonen. Daar strijken uh, helemaal veel Nederlanders neer. Ja, ik dat is van te kijken, maar wat. Maar dat zijn dus allemaal mensen die of enerzijds hun schaapjes al op het droog hebben, anderzijds gewoon thuis kunnen werken. Ja. Wat kan tegenwoordig. Je kan je laptop ja, doen, afhankelijk klopt. van je business overal neerplanten. En dan kan je gewoon ja. je werk doen. Dus uh, want uh, ja, Darcy die verhuurt ook af en toe uh, dat appartementje wat aan het zwembad ligt uh, voor een aantal maanden. En dan zitten dan gewoon mensen die huren dat voor de hele winter of weet ik veel wat. En die zitten daar gewoon aan te werken. Ja. En dan uh, maakt ze nog gebruik van uh, het feit dat je s'avonds daar heerlijk uit eten kunt met uh, mooie wijnen. Voor, en, weinig, uh, voor weinig nog, hè? Wijn. Nou, het, ja, weinig. Niet meer zo voor, <laughs> voor, voor, voor erg weinig. Is het rode weinig? En rode weinig. <laughs> witte weinig. Ja. Maar uh, nee, jongen, het is goed toe vandaar. Ja. En ik had het geluk, moet ik eerlijk zeggen, dat wij niet uh, in de tent hoefden te staan voor de vertrek. Meen je dat? Kon je meteen door? We konden. We waren met precies, ik heb het getimed, 30 minuten waren we de striptease door. Zo. Dus uh, stonden er. Nou, dat is de mij de... niet gelukt. Maar nee. was dat vertrek 3? Of uh, vertrok je. Waar, waar vloog je mee? KLM, dus vertrek 1. Ja, dat scheelt ja, wel. Maar dat is echt wel de verschil. Want op het moment het, ja. dat jij met, met. Corendon gaat. Met of Corendon of met Transavia of je vliegt met ja. goedkoper, dan sta je gewoon bij het bokje. KLM vliegt gewoon op tijd. Nee, dat dus. is niet waar. Want je moet, het heeft niks met KLM te maken. Het heeft te maken met waar je naar binnen komt. De vertrekhal. Nee, ook niet de vertrekhal. Het maakt nou, niet uit welke vertrekhal. Je, je moet er doorheen om uh, bij, de te zijn, bij, de, bij de douane te zijn. Maar de, lijnvluchten, de lijnvluchten, die gaan over het algemeen wel op tijd. En de charters, mm, dat is een beetje maar, op Maar wacht even. Als jij nou aankomt op Schiphol, je wordt ergens afgezet... Maar dan, dan zou het toch Wordt anders... überhaupt afgezet? Ja. <laughs> Zeker, het, is nog niet, het is nog niet zo erg als je uit uh, Moskou een ticket naar Istanbul wil. Zo, dat was 20.000 euro. Hè? Ja, was ah, Nee. Ja, die, jongens, die, jongens, ja. die jongens die, die, jongens die uh, niet in leger willen in Rusland, dat zijn er best een paar. Hak ah, of de ook even, sorry. Ja, is die proberen, eruit, die proberen uh, het land uit te komen, maar die zoeken dan een ticket. En dat, dat begint bij 800 om alleen de grens over te gaan. Ja. En je betaalt gewoon 20 euro om naar Istanbul te vliegen. Ja. ja. Dubai was 30.000, geloof ik. Je meent ja. het? Hij heb helemaal nergens meer over. Kun je nagaan. Ja, maar ja, die Russen zijn knettergek natuurlijk. En levensgevaarlijk. En levensgevaarlijk. Buiten diegenen die nu aan het vluchten zijn. Heb je gezien bij de grens? Er staat een beetje vast daar. Zo. Al die gasten denken van wegwezen hier. Wat ga je doen? Nee, niks, niks, niks. Ga je boodschap halen? Niks, niks, niks. de auto vol met vlucht. Op vakantie naar Finland. En nu kom je terug? Ja, dat weet ik nog niet. Die gooster op de fiets die de Georgische grens over wilde. Heb je die gezien op de hij zegt: ja, we gaan lekker met vakantie. Ik heb dit altijd al willen zien, dit mooie land. Nou, het zag er allemaal niet uit. Een kale bergkamer en uh, slecht <laughs> weer. Dus hij zegt, ik heb mijn fiets uh, naar buiten gehaald... en mijn rugtasje omgedaan, wat spullen gepakt. En nou ga ik hier lekker naartoe. Ga ik ja, lekker fietsen vakantie. Nou. Ja, vakantie. <laughs> ja, hoe het moet je verhaal. doen? Lekker thuis, blijven even vergeten. Oh. het echt niet? Ja, nee, dat is... Maar het is onvoorstelbaar... Ja. Wat, wat, wat dat soort mensen uh, uh, bedenken en, en doen... om alleen maar hun zin te krijgen... En als je nou denkt van Rusland is een heel klein landje, dat schijnt ook niet zo te zijn. Nee, nee dus het is hebben niet al één genoeg. land. Hè? Het zijn natuurlijk allemaal met republiek en andere. Ja, ja, ja, ja. Het is alsof. We hebben hier in Nederland, dat kleine scheidlandje we hebt wel dat de Friesen, die hebben een eigen taal. Ja. En die zijn toch ja. iets anders dan de Brabanders. Ja. Want er wordt weinig dus ja. nog te ik er checken, Maar Het is allemaal hun eigen ding. Je dan. ziet het overal in Spanje natuurlijk in, in Catalonia. Die hebben een hele andere taal. Andere, uh, uh, en die willen dan, ja, die zijn natuurlijk ook al een tijdje bezig om um, um, um, uh, apart van Spanje te komen. Ja. En denk van, wat schiet je daar nou mee op? Zit er zit nog eentje ja. in de hè? weet je ook hoor? Die, die, die was toch naar Frankrijk gevlucht. Die met het balken en de kapsel? Ja, die. Push je mond of zo? Push je mond. Push je mond. Push mond. mond, ja. Puigdemont. Puigdemont. Puigdemont. Puigdemont. Puigdemont, ja. Puigdemont, jongens. Ja. Hé, hey, en uh, hebben, hebben, we, hebben we straks wel uh, sportnieuws? Nee. Nee, uh, want Hans uh, is bezig in zijn buitenhuis. Oh, die is waarschijnlijk aan het golven. Dat denk ik ook. En zo heeft hij ook lekker weer uitgekomen. Ja. Ja, het, is ja, het is gewoon watergolf. Uh, watergolf, <laughs> ja. Het is echt, uh, ik kom hier naartoe rijden op mijn fietsje. Nou Frank, was, ja. uh, het was echt, ja, het was echt uh, zo blij ja. dat ik een petje op had. Ja. <laughs> oh, Overleks, uh, over water gesproken, ik ja. heb uh, groot uh, wetenschappelijk nieuws. Nee. Het oh, ja. nee. gaat over de druppel. De, de, druppel. Ja? de druppel. de druppel. De druppel. Die de emmer doet overlopen. Inderdaad, die, andere, ja. die ene druppel, het is namelijk een druppel water... Uh, gevonden op 300 miljoen kilometer afstand van, uh, van de aarde. Oh, en dat is het bewijs. geregend. Ja en niet een beetje. Oh, uh, nee, dat was, uh, uh, weet het, uh, Amawara, Amuka was erbij. Nee, het is een, uh, de Japanse wetenschappers hebben een druppel water op een planetoïde ontdekt. Ja. En hebben het onderzocht en iedereen vermoedt al jaren dat dat water. Uh, die druppel was de druppel waardoor het leven op aarde is ontstaan. Voor degene die nog even denken dat er een manier over water heeft gelopen. Uh, dus er is water afgebleven uit die planetoïde met water op onze planeet, botste. En daar is het organisch materiaal uit ontstaan. Dus eigenlijk, uh, uh, er zijn 150 onderzoekers, die druppel wordt nu gebestudeerd. En daar komen we nieuwe ontdekkingen uit. Dus, dus het leven op aarde is ontstaan uit één druppel water op 300 miljoen uh, kilometer hier vandaan. Ja, dan ga jij helemaal naar Ente ja. om een auto te bekijken. Dus ik weet niet, uh, loop je <laughs> ja. naar de mieperman? Ja. ja, maar ze hebben net ook hebben ze een asteroïde hebben ze even... Uh, ja, die hebben ja, ze even van Koers laten. Inla ja, Tino over Rood. Ja, maar het is een ja, van die, die avonturenfilms ja. uit Amerika... Ja. dat er ja. een planetoïde op de aarde komt... en dat alles het leven... Uh, en, uh, ja, dat soort ja, films. Ja. En nu hebben ze inderdaad... Uh, even iets, ze echt gedaan iets even, even een kleine Tino van Rood. Ja. Een... Ja, weten ze ook al of hij echt uit de Koers gaat daardoor? Ja, nou, dat weten ze dat hij van Koers... maar het kan ook nog zijn dat ze de boel even verneukt hebben... dat hij langs ging... Oeps. Dat hij nou, net even de aarde, dat die, even de aarde Ja, Dat hij nu. de, dat de van, zit, aan, Dan weet ik ook, ook wel waar die hem om dan ja. aan mag tikken. Dus ja. dan, uh, dan zitten wij hier aan het gebakken. En dan, ja. dan is het even deze jammer. Ja. Oh, Wat is dat nou? De in het plafond. Ja, ja. van Groningen. Maar uh, ja. nee, die plantuur was 150 meter. Zo. Nou, dat valt, dus dat is, zijn we zijn dus best in staat om over zo'n grote afstand... iets wat 150 meter groot is... even een klein tikje te geven... Bizar. Uh, dus dat ja, kunnen, het het is, best, zin zin is best knap. Ja, He best is, wel. Ja. <laughs> ja, Toch? Ja. Ja. Ik vind het er nog meer knapper. Ik, ja. in, in de zestig jaar deze al knapper. We hebben dingen. nog niks ja. tegen Parkinson, kanker en MS. Nee. Maar da dat kunnen we al. Dat wil ik dat, zeggen. Ja. Ook dat geeft aan hoe? hoe ingenieus het menselijk leven in elkaar stelt. <laughs> met name het brein. Ja. ja. Dan, ja. Dan, dan, dan er ook nog een op. Nou jongens, laten we nee. een vrolijk liedje draaien. Inderdaad. Niks met water alsjeblieft. Rocketman. Nee, ook, ook niet. Waterworld. <laughs> Zet hem maar aan. Ja, ik heb hem aanstaan. Oh, wacht. Oh, ja, ja, ja, ja. Ah, mooi. Hé, ja, lekker. Ja, speciaal, ja, dit voor, is mijn, ja. speciaal voor Tino. het ah, ja, is mijn verzoek. Ja, ja, ja. Ze is geen medicijn tegen het tikken van de klok. Geen hoop, geen gids. Geen haven in de nacht.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 Dan ik eigenlijk toegeven wil, zij maakt het verschil.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 Poem A. Mooi nummer. is poem A en je poem B. Ja. Maar dit was poem A. We hadden het net over wat dat dan oplevert. Vroeger leverde Plaatje natuurlijk het een en ander op. Nou, wij hebben aan. Uh, uh, rubber, de rubber kaplaars hebben wij best veel geld verdiend. Huh? Ja. Ik denk in guldens uh, is daar anderhalf ton aan verdiend. Dat ben je niet? Ja. ja. Jullie of de maatschappij? Nee, wij. Met z'n drieën. Echt waar? Ja, ieder vijftig ruggen. Je ja, ja, poep. Echt? echt? Ja, ja. ja. Ja. serieus geld. Ja, en even, jij hebt ook een, een... Hoe heet het, laten maken? Ik heb een uh, badkamertje laten doen en ja. Een uh, sloepje of wat gekocht. Ja. Ja. Goed bij Want om al die andere rechten... Ik heb wat... een keuken laten, laten, oh, we, laten verbouwen. Want ja. we hadden het net over sommige ietsjes. krijg je 12 euro voor. Ja. Ja, maar dat, ja. het verloopt, hè. Want je hoort uh, rubber er nooit meer op de nee, rijden. Nee, nee, nee. Dat zijn voor die platen die worden vergeten... En die doen niet meer mee. Er is wel een tv-kanaal waar al die filmpjes steeds op te zien zijn. Mijn zuster kijkt er altijd naar. stuurt ze me weer een berichtje. Ja, maar dat levert op het einde aan royalties ook drol op. Nee, niks. Maar het is wel grappig dat het toch op een of andere wijze nog af en toe ten gehoor wordt. Maar wat het grappig is, we hadden ze net over dat Mariah Carey... Die krijgt gewoon elk jaar alleen nog van de Christmas... Wat is dat ook nummertjes, Dokker? Mariah... Marie uh, Curry, uh, dat dat er zijn meerdere nummers dat gemaakt. Ja, ja. Het kerstnummer. Ja, dat ja, dat Driving Hover Christmas, ook zo'n nummer. Christmas via. Daar krijg je elk jaar nog een tonnetje voor. Ongelooflijk. Ik weet het van Hans Bouwens, uh, George Baker. Die heeft natuurlijk Oena ja. Paloma Blanca, Little nee, nee, nee, nee, nee. Green Bag, Kleine Groene Zak. Kleine Groene Zak. Ja. Maar als dat, dat is een beetje een heel flauw gezegd, maar als dat in jukeboxen over de hele wereld nog steeds gedraaid wordt, tussen ja. dan verdien je er geld aan. Ik heb ooit een, een Formule 1. Ik heb een 1-hit gehad met Bart de Graaf. Hij gaat voor C. En dat was uh, dat schreef ik samen met mijn collega Maarten van Dijk. Dat was gewoon voor het TV-programma. En toen stond er uh, M. Jackson, L. Ritchie, M. van Dijk, T. Stuy. Dat was zo een zo'n <lacht> goed, uh, goed, goed kwartetje bij elkaar. Een goed rijtje, hoor. <lacht> maar ja. dat schiet je natuurlijk helemaal... Nee, je schiet er niks Je moet op. inschrijven bij de Buma stemraad. Dat was dan ook 150 gulden toen. Ja. En ik denk dat Maarten... Volgens mij heeft hij het niet eens geld aan verdiend. Geen idee. En terwijl, ja... Nee, nee ja, als je het goed doet wel, weet je wel. En, ja. Maar ja, in wij de good old days. We hebben natuurlijk heel veel platen gemaakt waar we echt de eerste, ik ga wegleen. Ik weet niet even of we er überhaupt iets voor gekregen hebben. Word nee, ik het wel op aangemeld? Of, uh, Waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk niet. En dan krijgt de uitgeverij, Willem Verkoten heet hij. Ja. Uh, uh, Nanada de music. Na, -na, music, na, -na die had, uh, de music. Nada voor jou en nana voor mij. <laughs> ja, ja, precies. Het heette eerst Nada Music, hè? En toen is hij later doorgegaan. Ja. Nanada. Na, -na, -na, -na, -na, na Dat is gewoon de lange neus. Na -na -na -na -na -na -na -na. Hij heeft het nu verkocht, hè? Hoe is dat zo? Ja, het is verkocht. En uh, aan wie ook weer? Maar, de, nou, de, rechten, de rechten van. Want de zonen. Van, ik ken natuurlijk Jeroen heel goed, zoon van ja, ja, ja. En zijn andere zoon die is uh, Eightball Music begonnen. Al. Ja, die, is ook... hij, die zit, Daar zitten al die effort, Jack achter. Ja, daar ja. wordt er geld verdiend, jongen. Daar wordt van, enorm veel geld verdiend. Dat en Willem, heel goed gedaan trouwens. Ja, maar Willem heeft dus de, de rechten ook van de, uh, Radar Love. Of weet ik veel. Una, uh, Una, Una Paloma. Zit, ja, ik zeg maar wat. Maar ja, die, dat die, zit heeft een, die heeft een paar van die wereldhits. En op basis daarvan kun je natuurlijk gewoon uh, uh, ja, best wel veel geld verdienen. Nou, dat heeft, ja. dat heeft meneer Verkote ook wel gedaan. Ja toch? Maar toen Michael Jackson, uh, God hebben zijn ziel... Tenminste, God waarschijnlijk niet, maar... Um, die druppel water. Die druppel water. Ja. Die, die, die kocht toen de rechten van de Beatles, weet je nog? Ja. Dat, ja. Die kocht gewoon <kwijnt> de library van, uh, van de Beatles. Ja, dat levert gewoon elk Ongehoog. jaar... Over. Daar betaalt hij waarschijnlijk dus 100 miljoen voor... maar dat levert elk jaar 10 miljoen op. Nou, dat is zo weer terug. Dat was wel zo'n mooie moment. Betalen. Betalen. Nou, hoe heet het? Paul McCartney wil het weer allemaal terug hebben. Ja, Volgens die, mij heeft hij zelf terug. Maar die, zal, die heeft ook wel een beetje geld, hoor. Nog. Klaar, heb ik gehoord, ja. Dat ja. Hij, wel, dat hij, uh... hij is gewoon weer teruggekocht, hoor. Eén van de weinige miljardairs in de muziekindustrie. Misschien een leuke top 10 van uh, muziek. Miljardair. miljardair. Zou die er ja. zijn? Ja, wie het meeste heeft verdiend met plaatjes. Ja, en nu met de nieuwe aangekondigde belastingmaatregelen in de UK houdt hij nog net weer iets meer over G. <laughs> maar uh, de meeste van die. Want we hebben natuurlijk de Rolling Stones die zitten ja. in Amsterdam officieel. De meeste zitten natuurlijk met hun, met hun holdingmaatschappij ja. niet eens in het land waar ze, waar ze wonen. Ja, ja het is de, de, de, de mensen die veel geld verdienen, zoals Fernando Alonso, Formule 1 coureur, die, die verdienen natuurlijk ook miljoenen. Ja. En op een gegeven moment zei hij van ik ga weer lekker in Spanje wonen. Want dan betaal ik toch. Uh, ik kan toch alles betalen. Ja. Het maakt er allemaal niet uit. <laughs> ja, nou, maar ja. actief, als ze heel actief zijn, zoals Verstappen woont ook hè, in Monaco. En dat is natuurlijk. Dan moet je alleen zoveel dagen. Moet je, nou, dat was het. Je mag niet. Je mag, volgens mij is het niet zo dat je zo vaak in Monaco moet zijn. Maar je mag niet zoveel dagen in Nederland zijn. Dat is het verhaal. Uh, ik weet nog dat een van die jongens van één uh, van een van die bandjes. Uh, voor Brothers zo'n a hip-hop-beentje. Die, die racelijn gaat van... Uh, hoe heet het ook alweer? Ja, Toen Unlimited. Unlimited die, die ging toen ook in Monaco wonen. En die, dat was toch niet heel slim. Want die was te vaak in Nederland. Toen kwam de, de visjes even bij me langs. Ja, is dat zo? Ja, ja, je moet... Je moet je, dus het maakt niet uit hoe vaak je daar woont. Ja. Je mag niet zoveel dagen in Nederland zijn. Tenzij een je uitgrijp, van mij en dat, dat acht jaar niet terugkomt... dan ben je er verder ook vanaf. Als een oud-collega van mij heeft dat ook. Die, die, die woont op Curaçao. Die is ook... Inwoner van Curaçao. En uh, hij, hij mag over maar twee maanden of drie maanden in Nederland zijn. Als hij er langer is, dan uh, is hij het bokje. Ja, We maken wel eens wopke aan. De wopster. De wopster. Maar wopke gaat daar niet meer over. Hè? Dus uh, tegenwoordig mevrouw ja. Kamelkaag. Ja. Hey, ken jullie het verhaal van uh, Bokito nog? Van, uh, oh, die? Die, ja. die, die, die aap. Ja, die gorilla, die was ja, toen was het een het mevrouw mee, ik, ik. en die dacht dat Bokito uh, verliefd op de was. En bladibla, die werd toen aangevallen, weet je dat vrouw ja En ja. nou, België is het op dit moment het, hetzelfde aan de gang. Dus een mevrouw die is inmiddels uh, verboden naar de, naar de zoo van Antwerpen te komen. nou ja, want? Nou ja, haar gedrag ten opzichte van de chimpansees, genaamd Gita, was niet zo heel erg oké. Okay. Ze zat meerdere uren per dag zat ze dus voor, voor die aap voor die aap een beetje ingewikkeld te doen en kusjes te geven en af te leiden. En ze hebben nu met biologen en. Uh, verzorgers hebben gezegd dat ze niet meer mogen komen. Want kijk, als kinderen langskomen, die trekken een gekke bek naar apen. En dan kom je even voor het glas. Dan denk je, aan, laat, laat me gaan, ik heb toch de gekste bek. Exact, ja. dat gaat meestal goed. Maar deze vrouw, die, die, die aap, die krijgt dus emotionele problemen. Omdat die vrouwen uh, zes uur per dag uh, handkustjes ja, had te je geven. Dan ze uit de groep of zo, toch? Ja, dan, dan, dan, precies. Dan kan hij niet meer socialiseren binnen die andere ah, apen. Dan, okay. Omdat hij te veel, net zo goed als uh, baby is, die mogen best met verzorgers. Maar daarna moet ze terug in de groep. Aha. Dus deze vrouw is nu verboden in de zoot te komen. Die mag uh, nog even proberen te kijken of ze kan kluffen met een krokodil. Maar Zo. als ze daar nou zou willen wonen, maar in het apendeel zelf... dus niet achter het glas, maar... Zullen je nooit accepteren? Nee, dat denk ik ook nou, niet. Ja, ze wordt de hele dag door uitgewoond door al die apen natuurlijk. <lacht> <lacht> Misschien vindt ze dat prettig, je weet het vaak niet. Apenjokken. <lacht> Hij is een aap geweest, vond het leuk werk. Maar nou, dan is het er echt wel ja. iets serieus met je mis. Als ja. je zes uur per dag van Simpel C bent, dit is wel aan een aap. Dan moet je wel met iemand gaan praten, Frank. Ik denk het ook. Is ja. te meer een aap kan, Is te meer kunstjes die je moet doen. Ja, nou, dat is bijna. Ja, uh, dan kijk naar Rutte. Uh, no. uh, Jaap? Ja. Zit okay. jij wel eens lekker op de bank s'avonds met een fijne sjak chips? Te kijken naar een slecht tv-programma waarbij je dan denkt: van... Uh, verdomme, ik zou wel eens een ritsratsdame willen laten komen, maar het komt er dan niet van. Nee. Of nee, nee, nee. Ze nee, heb ja, dus hebben we nu. Een uh, ritsratsdame. Ja. Een ritsratsdame. <laughs> ja. ja, Hoe dus, moet ik mij dat voorstellen? Nou, een ritsratsdame, dat uh, is een dame Ford die. is maar dan zonder sport toch? Op het moment <laughs> ja. dat er wordt afgerekend, <laughs> jij even je creditcard door het apparaat ritst. En dan is het uh, weer klaar, dan gaat ze naar huis. Oh. Maar dus, uh, ja, er is een uh, Litouws chipsmerk. Oh! Chaz. Ja. Dat vindt dus dat er eigenlijk een rampzalige trend gewoon gaande is. Maar niet alleen in Litouw, in de hele wereld. Zij stellen millennials, die zouden gewoon drie keer minder vaak seks hebben... dan hun ouders op dezelfde leeftijd. Nou, oh? ze vinden dat dat gewoon niet kan. En Dus die hebben daar wel besloten een eigen bijdrage aan te moeten leveren... om dit probleem dus te lijf te gaan, qua lijf. En dus die hebben een chips met een vagina-smaak op de markt gebracht. Oh, een dus jij kan plan. gewoon... Nu voor 10 euro haal je een enorme zak chips... met de smaak van het vooronder. Dus ja, hoe dat precies smaak... Smaaken weet je, wat, wat is smaak? Ja, smaken ja, verschillen, ja. Dus dan... Eh... Uh, uh, Tien <laughs> jaar lang volgens mij nu iets zien wat hij heel erg maken heeft. Die heeft dus al twintig zakken in de kelder. Okay. Die, <laughs> uh, alleen Helene heeft ze nog niet gevonden. Maar maar. Ik, ik heb ze besteld, volgende week proeven. <laughs> ja, dat is wel wat, jongen. Ja, ik ben benieuwd. Hoe heet je uh, die chips, Frank? Chaz. Chaz. Maar als je naar de site gaat, het is C-H-A-dubbel-Z. Je vraagt namelijk af, hoe, hoe, hoe, ja. hoe smaakt de punani? Op de ene boenan is de ander niet. Hè? Nee, precies. Er zijn met vijf medewerkers hebben ze gekeken. Uh, wat er allemaal naar moet ruiken en proeven. Ja. En zo hebben ze het samengesteld. Maar ik heb, dus, uh, ik heb dus twee zakken besteld. Uh, die zijn er als goed is. Het ja, valt uh, voor... een beetje in jouw categorie geurkaarsen, natuurlijk. Ja, nou, ja. Ja, ik, had, ik had ook een chocolaadje in de vorm van. De anus ooit gekregen met ja. kerst. Dus de mensen. ik weet, weet dat dat soort idiote dingen gewoon gek dat moet ik hebben. Ja. Ja, alleen maar om, om te kunnen lachen, natuurlijk. Dus volgende week, <laughs> dinsdag, gaan we. <laughs> chips eten met smaak van de vagina. Ja. Nou. Maar heb je, om een schot voor de boeg te geven... Hoe, hoe denk jij dat het gaat smaken? Ja, dat, daar kan ik niks over ja. zeggen. Ja, ik ik denk wel. namelijk het gewoon niet te is. is. Ik denk maar dat het, het helemaal kut, kut is. is, is. Niet, <laughs> ja. Ja, zullen we dan toch maar even nog een stukje muziek draaien? Ja, naar deze doen, doen, ja, zingen, ja, want ja. Ja, ja, toch? Ja, maar gooi meteen het kutnummer erin. Nu er toe nou. ja. <laughs> dat zou kunnen. Moet ik het doen? Ja. Volgende week proeven, jongens. Ja. Ik kijk er nul naar uit. Wacht even, dan moet ik even, ik moet even een ander ding. <tie> uh -huh. door, door, door, door. Oh jee. <laughs> ja, het is allemaal niet makkelijk, jongens. Ja. Nee, want je had uh, net iets van een telefoon ontkoppeld. Ja, dat zeg ik. En de, uh, Moest nou, je een telefoon aannemen? Ja, maar wat, is, wat voor is, wijn ja. drink je dan bij die chips? Ja, ja dat is ja, een, een hele goede witte vrood, vraag. Witte of Ja, of rosé. Ja, als je die. Ik, denk ik zou roze zeggen natroze. Roze. Ja, ja maar goed, er zijn ook, zijn ook, zijn ook uh, ja, vrouwen met code rood. Ja, nou, daar kan ik niet op ingaan. Nee, maar dan zou je voor, voor, de, voor de waanzinnige onder ons. Nee, ja, maar dit is een wereldstun natuurlijk. Ja. dit. Goed hoor. Ik heb, heb je ook gezien de verpakking? Zou je zo de verpakking even laten zien? Oh. Het oh. ziet er ook heel leuk uit. <laughs> Ger heeft wat gevonden? Een beetje Zuid-Afrikaans, jongens. Hè? Oh, Oké. Okay. Altijd leuk. Joseph's face was black as night The pale yellow moon shone in his eyes His path was marked by the stars in the southern hemisphere And he walked his days under Africa's skies This is the story of how we begin to remember The powerful pulsing of love in the vein. After the dream of falling and calling your name out, these are the roots of rhythm, and the roots of rhythm remain. her the wings to fly through harmony and harm me she won't bother you no more this is the story of how we begin to remember this is the powerful pulsing of love in the vein after the dream of falling and calling your name out These are the roots of rhythm and the roots of rhythm remain make. da da ba da ba da da da da da da ba ba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 Zo, zo, zo. Dat zijn nou dan de, de, de fijne liedjes, jongens. Ja. Vinden wij hoor. Mm. Frank. Ja. Vind jij het ook? Nou, ja, dan vind ik het ook, ja. Paul Simon. Paul Simon. Ja, het niet, niet te verwarren met uh, um, um, Paul Simon en Carkrunkel. Mm. En ook niet met uh, Simon en Freek. Of wat oh. heet die andere? Uh, <laughs> Freek Simon. <laughs> Ja, oh, Freek Simons. Ja. Het was de nieuwslezer. Ja, Freek Simons. Freek Simons. Simon en Freek. Ja, Freek Simon ja. Freek. ja dat zijn ja, de uh, Kunnen we nog even doorgaan? Nou ja, als het, als het mag. Vind ik, ik vind het altijd wel leuk om door te gaan. Nou, jongens, die, we, hebben, we kennen natuurlijk de, de mensen van de, van de Woke Club. Maar, uh, en wie is daar? Nou, ja, het kan altijd erger. Want je hebt dus nu een, een, de Duitse afdelingbene van de dierenrechtenorganisatie PETA Peta. Die komt wel met een heel opvallende oproep inmiddels. He, dus die, uh, ja, die, uh, die hebben gevraagd of de vleesetende man zich niet langer wil uh, voortplanten. En uh, je vraagt dus nu ook de vrouwen om die actie te steunen, he, van minder, minder mensen. Mm -hmm. dus, uh, en hoe doen ze dat? Mm -hmm. Ik zeg één woord: de pikstraf. Ah, dus, de pikstraf. De man vlees? Zeg ja. nee tegen het case. Ja, de pikstraf? Ja. <laughs> <laughs> pikstraf, dus mannen die gewoon vlees blijven eten, die, uh, die komen voorlopig niet aan de beurt. Die zullen afgeven met pikstraf. Ja, dus ik denk dat de dames met ritscharts, de Ritschatsdames toch wel weer uh, goede zaken kunnen gaan maar doen als er dat niet gekke worden. Dat nee, is inderdaad waanzinnig toch? Ja. Ik vind echt wat die, wat die mensen tegenwoordig, al die jongeren. Uh, allemaal verzinnen en doen. En uh, denk, sorry, hoe, uh. hoe kan je het allemaal in je knijker ja. krijgen? Maar wat ik dan wel, om nog heel even op het vorige item terug te komen. wat me dan wel intrigeert, is dat. Weet je, wij, uh, nou ja, we wipten er vroeger op los. Lang leven er al nou, de rol. Maar jij misschien? Jij niet? Nee, nee ik niet. Oké, okay, dan knip ik eruit. Nou ja. <laughs> maar, uh, ja, en, en dus nu zouden de millennials gewoon minder, minder seks hebben dan vroeger? Ik geloof er helemaal niets ik, van. Ik vind het ook moeilijk te geloven. Wat ik overigens wel weet, en dat is ook onderzocht... dat als je veel vlees eet, dat dan je slagaders doorlopen... en dat je erectiestoornissen kan krijgen. Dus is het ik zou zo? toch aan de kip gaan. Okay. Ja. En aan de vis. Ik, ik heb wel eens een verhaal van Herman Brood. Dus Waarom doet hij het niet meer. Ja? Oh, wel een beetje laat. Of dat waar Had dat is. dat dus maar eerder is. gezegd. Ik, ik weet niet of dat waar <laughs> is, maar uh, ik heb wel eens uh, gehoord... dat Herman Brood voor zijn optreden behoorlijk wat biefstukken naar binnen zat te werken. Ik weet niet of dat waar is, maar dat nou. heb ik wel eens gehoord. Nou, en, en dat dus, had te maken met de potentie. Nou, er ging meer amfetamine in, hoor. Bij oh, hem. toch? Ja. <laughs> ja. Nou, al, of was het een, een, beetje, een, een vlees met klembuterol ja. of wat dan ook? Ja, en een beetje heroïne. <laughs> en, dan zei, en dan zei hij altijd, ik ga even weg, ik moet even een prikje halen. <laughs> Dat was, dat toen was toen was geen, ja. Er was geen coronavaccinatie. Nee, er was ja, geen ja. coronavaccinatie. Nee, maar goed niet. jongens, als er wel uh, meer gewipt uh, kan worden... dan kan je je altijd nog uh, inschrijven als uh, veganistische man... op een of andere datingsite. Want het is zelfs zo erg dat je dan een grotere kans maakt... om uh, dus te worden uitverkoren. Maar goed, en als dan eenmaal... Uh, stel je belandt bij zo'n... Uh, dame, zeg maar. Maar, uh, maar als jij he? veganistisch bent, heb je dus meer kans op een date... dan als je, als je vlees hebt. Zo erg is het wel. ja. Dan zijn ik er, ik gewoon, zijn het er gewoon ook, liegen? Natuurlijk. Ja, natuurlijk. Nou, dat zeg ik dus. geen Ik, ik bar vlees, hou van ik ik romantische muziek. en lange ja. strandwandeling. Ja ah, fuck off, man. Ja. Je hangt de hele dag in het café, man. Nee, maar stel je wil wippen. Dan kan je of naar een, een dame gaan waar je ervoor moet betalen. Een ritsgastdame. Mm -hmm. Of je kan je dus inderdaad voor de datingsite... Kan je er ook opgeven, pinnen, je, Ja, dat hoeft niet voor niks. Je kan ook pinnen. Dan kan je daar voor niks wellicht scoren... als je er een beetje werk van maakt van zo'n dame van de datingsite. Ik zou mezelf dan uitgeven ja. als een veganistische... Vlees, hè, bah. Bah, maar vlees, hè, bah, bah, bah. Nee. Zijn hij terwijl de biefstuk tussen de tanden vandaan pulkte. Nee, nee, ik hou van lange boswandelingen en roman, romantische muziek. Ja, goed, hè. Ja. ja. ja geen, bizarre... geen uitgaanstype. Geen uitgaan. Ja. Ik, ik heb al heel lang uiteraard <laughs> geen, geen contactadvertentie gezien. Maar er stond toch een meestal bij van... liefst geen uitgaanstype. Wat ja. wil je dan gaan doen samen? Ja. Ja, ja, op, de bank, op de bank zitten de, de bank. Bank, ja. ja. hele avond. En sporten. En sporten. En sporten. Nou, dus ook, Is er ook, Is er ook uitgaan of niet? Ja, ja nee. Maar ja, er zijn natuurlijk heel veel van die doorgeslagen sportidioten. Uh, ook uh, ook. En, en die spinners. <laughs> Geen met de spinvisie. Lekker man, lekker spinnen. Nou ja, dus het werkt heel goed. Maar dan kan je dan niet in slaap. Maar je moet uitkijken dat je jezelf niet prikt aan het spinnenwielen. dan kun je in slaap vallen. Hè. Kort. Maar mijn meldjes heb ik dan. Ja, aan, ja, de de rode, rode meldjes. De de speciale de meldjes. Rode, rode schoentjes. Daar was het nog op gebaseerd, ja. geloof ik. die rode schoentjes. Oh, schoentjes. Ik denk dat ik me waarschijnlijk inschrijf op zo'n site als veganistisch. Het wel enige vlees ja. dat ik eet is kasoeflees. Nou, dan uh, jij maakt goede kans. Ja, dat hoor je wel. Ja. Ja. Goede binnenkomen meteen. Ja, ja. Ik, uh... Kom maar lekker binnen, ship. <laughs> <Shippy>? <laughs> ja, als het ja. dan nou, wat chess is, dan, het dan maakt Een dan... beetje naar kut. <laughs> <Ja. laughs> je rosé erbij? Lekker hoor. Dit is dames. goed, jongens. Ah, Dit dus is een oplossing reiselijk. voor. En wippen. Ja, en, dat door. kan je ook op het Linneus over doen hoor. Maar waarom moet het altijd zo ordinair? Ja, ja dat begrijp ik ook niet. Gezondheid. Sorry. Santé. Gezondheid! Ja, maar nee, hebben we nog iets leuks te staan? Ik heb straks ook nog een beetje een gek verhaal. Eén of twee. Oh, of iets leuks hebben staan? Qua nee. muziek? Nou, misschien. Ja, ik weet ook niet. Uh, ja, ik heb uh, iets uh, heel leuks qua muziek. Nou, dan Ja, ook die ook. is wel heel lang. Nou, niet, We hebben nog zes uh, uh, minuten. Acht minuten veertig. Ja, dat dus is heel erg lang. Paradise bij de Oké, deze is leuker. Deze is leuker. Deze is, deze is lang, acht minuten veertig. <laughs> dat is goed. <laughs> nee, nee hoor. Lang, echt een lang liedje. Oh, lekker man. Ja. Ja. I, would, I would die That for, for you. you. Juist, lekker man. Goed bezig. <laughs> Ja, dat was hem. Ja. En ondertussen werden er nog wat uh, verhalen ja. uh, verteld over Prins. ja dus Prins. Nee, Ger heeft een mooi verhaal over Prins. Maar ik van van ik moet even kijken op YouTube. En volgens mij niet, het is Jimmy Fallon of Jimmy Kimmel. Maar die moet, ik denk Fallon met Prins over het pingpongverhaal hm. Ik weet niet of ik het goed vertel, maar die... die die zat op zijn appartement. En die kreeg een telefoontje. Ja, Prins wil me, had Prins een keer ontmoet bij de show. Zei, Prins wil met je pingpongen. En ik dacht, oh, wat de fuck? Weet je wel, Prins met je opnemen, normaal man op zaterdagavond. Weet je wel. Ja. Nou, de auto met chauffeur gestuurd. En toen is die presentator in de auto gestapt. Die kwam eraan in een soort. Ja, een soort weet je, pingponghal. Je hebt van die snoekerhalen, pingponghal heb je ook zo allemaal. Nu, tegenwoordig is het allemaal heel hip, hè? Pingponghalen, wist je dat? Okay, nee, wist dus, je ja. dat. Ja. Dan wil ik laten op een feestje. Allemaal jonge mensen pingpongen met elkaar. Fantastisch, de nieuwe hype. Ja, en ja. Uh, dus die, hij zegt: ik kom binnen achter een soort rood fluwelen gordijn. En er staat inderdaad een pingpongtafel en er staat prins met een pingpongbedje. Hij zegt, toen hebben we gepinkt... Hij zegt, ik wist ook niet wat ik moest... Doen. Ja, hij, hij, hij, hij prins. Dus die hebben gepingpong tegen elkaar. En hij zegt, die, die prins die sloeg me van de tafel met 21, 12, weet ik, ja. zeg maar wat. En toen draaide ik me om... En toen keek ik nog een keer. En toen was hij weg. en ze hebben hem daarna nooit niet gezien. Oh, ja. Wat een mafkees weer dan, joh. Ja. Dat je een Amerikaanse talkiehoost uitnodigt... met je uit de pingpongen. Je slaat er van tafel. Dan ga je toch daarna nog een drankje doen of niet. Maar hij was weg. Gewoon, boom. Dat was Misschien het. moest hij even naar het toilet. Ja, ik moest, nee, maar hij moest gewoon even die gooster... even van de pingpongtafel afvegen. En daarna Holy stopt hij. daar ben je toch niet helemaal op, of wel? Nee. Is het toch nee, e nee, daar zijn er wel wat zekeringen door, denk ik. Ja, maar ja, er zijn sowieso hele rare mensen, jongen. En, en, uh... Je hebt voor jokeren staan daar. Ja, ik moest... Ik mocht backstage in Londen, uh, uh, althans ik, ik mocht mee. En, en uh, met de meiden van uh, Lois Lane. En uh, dus wij daar naartoe. Die en zaten en, in zijn, die hebben met zijn. Die zaten in die show. show. Ja, dat was in show. Hè? Dus dat hebben we wel kunnen zien. En op een gegeven moment uh, backstage Prince is natuurlijk toch wel een soort van. Uh... En toen de man uh, aankwam, kwamen er een aantal beveilig beveiligers. En die trokken een deur dicht, die, die net zo groot als het hele, het hele podium. We hebben helemaal niks meer gezien. Zijn ook weggegaan. Oh shit. Klaar. Hey, bedankt, voor je ja. niet. <laughs> Dus uh, oh ja, dat was het. Dat uh, was, uh, was mijn prins. Je bent even naar een concert geweest dat laatst, was, ja. waar ja. je niks van gezegd hebt. Ik heb wel een goed verhaal over. Ook, ik nou. heb hem wel ja. in, in, in Paradiso gezien, in, in, toen hij net begon. Nee, nee, nee. Dat, dat was gaaf. Is Winklers familie van hem eigenlijk? Winkelprins? Winkelprins? Win -win <laughs> ja. Ja, nee, Oké, komt wel. Oké, flauw. Mijn muziekje ja, ja, nou we, zijn er, we zijn er al bijna, jongens. Oh, ja, we want, we bijna. hebben nog een halve minuut. Oh, gelukkig. Dus ja, wat dus? Ik weet ja. Niet, uh, wat dus? Ja, ik weet niet. We zal, ik nog? zal ik er een gedicht voor dragen? Nou, als die heel kort is in twintig seconden, dan kan dat nog. Er, uh, ja, ik heb wel een heel mooi gedicht nog. Ja? Het was in de jaren van Rut. <grijg> nee, nee, nee, nee, nee. Maak de volgende zin niet af, Toen nee, hadden de vrouwen. Nee, nee, nee. Koek, <lacht> koek, koek, koek, koek. Nog geen haar nog Op een, een borst. <lacht> en boenen om de vloer. Met een houtje. Geen nou, jongens, we gaan door. zo direct uh, gewoon verder. Dag hoor. Tot zover. Het ritme van CFM. Via de kabel op 104.5.